Jury met het NOS-journaal. Drie van de vier onveilige wissels op het spoor in Zuid-Holland zijn inmiddels gerepareerd. Toch duurt het nog de hele dag voordat de treinen weer volgens de dienstregeling rijden, zegt ProRail. Gisteravond bleken spoedreparaties nodig. En daardoor konden er rond Rotterdam en Den Haag veel minder treinen rijden. Nu wordt alleen nog tussen Den Haag Centraal en Den Haag-Hollands Spoor gewerkt. Er gaat extra geld naar schilders en de chemische industrie. Minister Ascher, de werkgevers en de vakbonden... trekken in totaal 36 miljoen euro uit. Het geld is bedoeld voor scholing van personeel... en het begeleiden van ontslagen werknemers naar een nieuwe baan. Het kabinet heeft in totaal 600 miljoen euro uitgetrokken voor banenplannen. Het enthousiasme om te gaan stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen... lijkt lager dan ooit. TNS Nipo ondervroeg 1300 mensen... En maar 42% zegt zeker te gaan stemmen. Dat is het laagste percentage ooit. Meestal ligt het aantal boven de 50%. Volgens veel mensen luistert de politiek toch niet. Anderen zeggen dat ze te weinig weten over de plaatselijke politiek. Air France KLM is opnieuw in de rode cijfers gedoken. Vorig jaar boekte de luchtvaartmaatschappij 1,8 miljard euro verlies. Dat is 600 miljoen meer aan verliezen dan een jaar eerder. Het bedrijf was onder meer veel kwijt aan belastingen. En muziekdownloaden van iTunes of andere muziekwinkels op internet is steeds minder populair. Volgens brancheorganisatie NVPI daalde de omzet uit downloads vorig jaar met 5,5% en zit die nu op 15,5 miljoen euro. Vooral door de populariteit van streamingdiensten als Spotify stegen de inkomsten van de muziekindustrie iets. Het weer in de loop van de dag overal bewolkt. Van tijd tot tijd regen of motregen. Het wordt 8 tot 10 graden. Vooral aan zee kan het flink gaan waaien. Vanavond en vannacht volgt er meer regen. Morgen en zaterdag ook buien, mogelijk met hagel en onweer. Dit was het NOS-journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANDB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat 3 kilometer verder bij knooppunt Muidenberg. A2 Den Bosch richting Utrecht bij Beest 3. A8 Zaandam richting Amsterdam tussen Zaandam en knooppunt Koenplein 5. A9 Alkmaar richting Amstelveen bij knooppunt Patoevedorp 5. A12 Utrecht richting Den Haag tussen Zoetermeer en Voorburg 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Autobedrijf Zandvoort.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 We hebben geweldige acties. Nu het hele jaar gratis glazen. Komt u bij ons kijken? Slingeroptiek kunt u vinden in de grote krocht in Zandvoort. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen, Zandvoort. Het gaat weer heel snel en. Uh, ja. Zijn we, zijn we alweer bezig? Ja, nou, gezellig voor de tweede uur. Ja. Er schuiven wat dames aan. Eentje is nog steeds bezig met het hypermoderne iPad. En, ja, en weet ik het de huizen, allemaal. Dat gaat hier af. Dat willen we niet. Goed, um, wij praten in de reeks politiek. Wij zouden vandaag D66 ontvangen. Maar ja, door het overlijden van mevrouw Borst. Uh, hebben zij voorlopig alles even op, uh, op nul gezet. Wat heel begrijpelijk is. Maar ja. Dan gaan we door met het GBZ, gemeente Belangen-Zandvoort, uh, Asit van de Vel. Goedemorgen. goedemorgen. goedemorgen. Deze mevrouw ken ik nog niet, maar dat gaat ongetwijfeld niet zo lang meer duren. Mijn naam is Sandra Gorwil en ik ben inderdaad uh, nieuw binnen het GBZ. En goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen Sandra, hoe, hoe nieuw is nieuw? Uh, nou, in ieder geval de afgelopen uh, nou jaar, anderhalf jaar eigenlijk. Ik ben er ingerot via het parkeerbeleid, uh, uh, perikelen. Zo ben ik bij het GBZ terechtgekomen. Dus uh... Omdat uh, dit uh, gisteren uh, gebeurde, heb ik dus gisteren uh, moeten spitten in jullie partijprogramma. Uh, ja. ik moet straks wat vragen aan meneer Demmers maar ik ga aan jou ook vragen en dan natuurlijk aan jou ook want uh, ik heb zitten kijken uh, hoe dat nou gaat want uh, je zoekt GBZ en ik moet eerlijk zeggen het is een drama om op jullie site te komen dus heb ik mijn vriend Leo gebeld en die heeft me dat uitgelegd GBZ nu is het hè? Nu. we hebben twee websites op dit moment draaien ja. we hebben GBZ.nu en dat is de heren... site waar je nu naartoe moet, toch? Mm, ja, dat kan. Maar je kunt ook gaan naar gbzandvoort.nl. Ja, nou, nadat we een kwartier geprobeerd hebben, heb ik Leo gebeld. En toen kwam het allemaal wel goed. En waar bent u terechtgekomen uiteindelijk? Uh, uh, op allerlei uh, sites. En ik ben uiteindelijk terechtgekomen op de site waar heel weinig op staat. Met die gele letters. En daar staat op uh, van 2010 tot 2014. Of tot de verkiezingen en verkiezingen. Maar ja. het B of GBZ nu. Ja, uiteindelijk ben ik daar terechtgekomen. Um, wat ik daar ook heel leuk vond. En daar moet ik Michel even wat over vragen zo. Is het interview van vier jaar geleden. En dan hoor ik mevrouw van der Veld zeggen... ik ben twee keer derde, twee keer tweede... en misschien wil ik wel drie keer eerste worden. En daarnaast weer gelijk geintje. Dat is zeker een geintje <laughs> geweest, absoluut. Maar in dat uh, interview uh, heb je het even over parkeren gehad. Daar wil ik een hele korte reactie op... want het komt straks nog terug in je uh, partij. Is daar nou veel veranderd? Ons, ons standpunt is niet gewijzigd qua parkeren. Wij zijn nog steeds van mening dat je geen belanghebbende parkeren moet instellen in heel Zandvoort. He, de, de wijk waar wij nu zitten, prima. Dat is inderdaad zeer beperkt. En houdt het dan ook zo belanghebbende? Als de mensen daar tevreden mee zijn. En wij zijn van mening dat als je een parkeerbeleid ergens instelt... dat het ten eerste naar de wens van de bewoners moet zijn. Ja, en dus geen belanghebbende. Ja, dan blijft er weinig anders over ja, qua dat, beleid. Dat betekent gewoon een meter neerzetten. En welke... Ja kunnen laten parkeren. Maar waar het mij om gaat is... Uh, dat loopt al een tijdje. Ja. Ben je daar vrij over of niet? Nee. Oké, okay, dat is een dadelijk antwoord. Nee, kijk, uh, ik bedoel, uh, waar ik wel tevreden over ben, is het feit dat we in ieder geval nu zover zijn dat het voor de vier wijken waar het ingesteld zou worden van de baan is. Daar zijn we heel tevreden hmm. over. En dat, uh, nou ja goed, dat, dat probeer ik dus inderdaad al een jaar of acht te bewerkstelligen. Dat we niet naar belanghebbenden gaan. Uh, je geeft ook commentaar op de grootte van kieslijsten. Nou, ik denk dat niet anders is. En nu heb ik in de krant gezien dat toevallig kwam de kieslijst in de krant. Maar je lekker zitten? Dat zijn maar een paar vragen die ik aan meneer ja. Demmers heb straks. Um, nu zie ik weer twee lijsten van 31 mannen. Ja. Wat vind je daar nou van? Jullie ja. hebben zelf ook 14, maar oké, okay, dat is nee, binnen, het, okay. binnen het budget. Hè, dat nou zou ja, zien. kijk, je hebt 17 plekken te vergeven. Dus ja, waarom 31? moet je dan 31 mensen op een lijst hebben? Hmm. Maar ja, als er 31 mensen zich bij ons hadden aangemeld, die dus echt de politiek in zouden willen, zouden wij die natuurlijk ook plaatsen. Dus, maar het is natuurlijk een beetje daar. Ja, ja, maar goed, kijk, kijk naar het landelijke. Het is, het is wereldpolitiek. Aantal. Want ja. als jij uh, uh, president van Amerika wil worden bijvoorbeeld. Dan ja. probeer je zoveel mogelijk mensen achter je te halen. die waarschijnlijk ja, nee, dan heb je stemmannen nodig. He, die, die waarschijnlijk niks die gaan doen, moeten. maar die dat toch jou naar voren ja. duwen. En dat is waarschijnlijk bij deze 30 ook zo. Je probeert ja, daardoor dus, veel stemmen uh, ik, ik, ik, te krijgen. Ik ga niet zeggen dat wij dat niet zouden gedaan hebben. Dat is ons. Nee, maar het valt mij op. En wat mij ook opvalt, maar daar ga ik het met die andere partijen nog over hebben. Dat er mensen opstaan waarvan je van tevoren weet dat ze er neer gaan. ja ja of geen bijdrage of nou ja, nou ja goed kijk niet ingaan dat weet je natuurlijk niet als iemand met vreugde stemmen ja, nou ja dat zou kunnen goed maar, maar weer twee lijsten met een heleboel. Nee, geloof ik ook het, niet. Dat mensen er per se niet in zouden willen als ze verkozen worden. Nee. Nee. Ik las vanochtend op teletekst bij het nieuws dat er een uh, screening komt voor uh, aankomend raadsleden. Oh, ja? Althans, het, het plan is opgevat door de vereniging van raadsleden in Nederland om uh, de mensen te screenen op hun integriteit. Dat vind ik wel heel goed. Ja, en, en dat is een heel mooi bruggetje, want in hetzelfde interview van vier jaar geleden zegt uh, Demmes, die trekt de integriteit uh, van het uh, toenmalige bestuur in twijfel. Uh, integer en niet geloofwaardig bestuur. Geen deskundigheid enzovoort. Staat er in dat, uh, wordt daar in het interview gezegd. Uh, hoe denkt uh, Michel Demmers daar nu over? Ja, ik, uh, dat is een, een heikel onderwerp. In zoverre dat uh, de belangenverstrengeling... Uh, sowieso dus niet mag. En, uh, maar de schijn van. Dat is, al een, uh, dat is al een heikel punt. En nou is het. Uh, kan je vanuit. Uh, over een bepaald persoon met nevenfuncties uh, of andere. Nou, dat heb je toen aangehaald over die vier nevenfuncties of elf ja. nevenfuncties, wel een heleboel. Maar waar het mij om gaat is. Uh, er is vier jaar gekozen. Ja. In die vorige vier jaar trek jij dat in twijfel. Ja. Mijn vraag is. Hoe is het in de afgelopen vier jaar gebeurd? Is Ik dacht... wel. Of ik dacht, Ja, ik dacht redelijk goed. Er zijn een aantal mensen die hebben nevenfuncties opgegeven. En uh, er zijn wat onderzoeken geweest over uh, bepaalde activiteiten van bepaalde mensen. En daar is dan uitgekomen dat uh, of ze de hebben de nevenfuncties opgegeven. Of uh, men heeft een onderzoek gedaan. En daar blijkt uit, en het is ook uh, in Den Haag hebben ze dat allemaal netjes uitgezocht. Uiteindelijk gaat het dan toch om... Uh, het uh, moreel-ethische kompas van de persoon zelf. Mm -hmm. En er staan nog niet echt uh, straffen of sancties op. Het enige wat erop staat, of wat men uh, dan kan doen... is de persoon erop aanspreken. Of uh, de, de voltalige gemeenteraad... Uh, die, uh, ja, die moet dan uh, een cursus daarover volgen... of daar zichzelf in verdiepen. Maar een raadslid op zich kan je niet <gacht> zo wegsturen. Nee. Um... Ook al zou het een schijn van zijn... Er uh, werd ook vier jaar geleden gesproken over de Watertoren. Jullie, hadden, jullie hadden vier scenario's klaar liggen en ja. uh, nu lees ik er moet een plan komen. Ja, het is, uh, de, wa de, ja de Watertoren, dat is een. Uh, er was een bepaalde projectleider hier in Zandvoort en die uh, kon uh, goed opschieten, ook volgens uh, het koopcontract. Hè, altijd in overleg blijven en. Uh, ook als er de hobbels onderweg kwamen met het Watertorenplan in de toekomst, dan uh, moest men ook overleggen. En uh, daar is uitgekomen dat men een prijsvraag wilde uitschrijven. Hij moet zo blijven, hij moet nieuw zijn of hij moet een uh, retro stijl hebben. Maar dat is... En dat is afgeblazen. En nu uh, zijn de, is de eigenaar van de Watertoren is niet meer in gesprek met het uh, gemeentebestuur. Dus aan beide kanten wordt er niets aan gedaan. Omdat uh, de, de gemeente, het bestuur, heeft gezegd... we hebben te veel aan ons hoofd. Het is allemaal is veel dat een te tekort aan amperlijke capaciteit? Uh, nou, dat is ook een, uh, een stukje animositeit. Een beetje, beetje herrie, een beetje uh, misverstand onderling. Ik heb uh, begrepen van de eigenaren dat ze een plan hebben. Ja, klopt. En waarom komt dat dan niet samen? Um, omdat men zegt van we gaan ons concentreren op het Badhuisplein. En dan bouwen ze in de omgeving op de subsidie van de provincie. En de Watertoren doen we gewoon even niks aan. Waarschijnlijk ook omdat het een heikel politiek punt is. Mm -hmm. Maar um, wij hebben zelf als uh, gemeente uh, natuurlijk 30 jaar helemaal niets aan gedaan. Toen stond er... Uh, uh, dik 1 miljoen achterstallig onderhoud. Toen heb ik het verkocht. Had ik eigenlijk nog geld toe moeten geven, maar we hebben er een beetje geld voor gehad. En dan is de bedoeling, het bestemmingsplan, met het Watertorenplein, dat daar één ding van komt. En dat is op een... Uh, dat is door buurtbewoners uh, beïnvloeding van uh, toenmalig bestuur gezegd van ja, dus de voet footprint ja. wordt niet groter, dus we kunnen niks. Oké, okay, dus dat, li dat ligt nu even stil. Het Sandra, eerst, het eerste ik ga even door naar Sander, want ja, er uh... gebeurt nu weer wat vier jaar <laughs> twee gebeurd is. En toen heb jij de mond gesmoed. Ja, het kreeg een schop. Ja. <laughs> wat vind jij van zijn hoofdpijndossier? De, nou, ik vind, uh, de, de vraag was, uh, uh, er moet er een plan komen? Ik dat staat in jullie programma. Ik vind het veel belangrijker dat er gehandeld moet worden. Dat, het, ja, het, want als het, dit het, zo blijft, hè, dan is dan. het gewoon klaar. Dat ding stort in dan elkaar. Dan kunnen we opvegen, en Dan, en dan is het gewoon uh, de, de, de grof huisvuil en dan is hij weg. Er moet een plan komen en meteen daarop actie. En niet alleen een plan, want plannen zijn er te over. En ook met die watertoren, er moet echt actie, er moet echt wat gedaan gaan worden en daar moeten we ons met z'n allen en wat uh, voor pressiemiddel heb je wat, wat, wat kun je doen om ervoor te zorgen dat er nu niet alleen maar naar plannen gekeken wordt en plannen neergelegd wordt maar echt iets ondernomen wordt er moet naar de plannen gekeken worden. En zien wat haalbaar is binnen. Want de, het, het, de toren staat nu te koop. Uh, ga proactief op zoek naar investeerders. Die, uh, die, dat, die die toren willen kopen. Die het zien zitten. Die, uh, die het die, zien die... zitten. En, die het, uh, ja, en of, of die nou zo moet blijven bestaan. Zoals die is. Of dat die, dat die uh, opnieuw moet worden opgetrokken. Dat ja. moet ook haalbaar zijn. Dat moet ook haalbaar zijn. En daar kan over gepraat worden. Maar ja. er moet wel wat gedaan worden. En maar uh, ik wil dat waardoor Alex zo een beetje afsluiten, want uh, hij staat voor te koop, maar hij staat voor een bedrag te koop waarvan iedereen weet dat hij niet te koop staat, want men weet ook iedereen dat het plan al klaar is. Alleen, ergens zit dat mis en dat moet opgelost worden. En dan komt er een mooie andere toren of iets anders. Um, waar ik ook naartoe toe wil, uh, voordat we jullie programma nog eens doornemen, is het eigenlijk de laatste. Ik lees in uh, de krant er wordt elke week wordt er een vraag gesteld, die ga ik aan Astrid ook vragen. Um, want die is raadslid. Ja. een coalitiepartij zegt en ik ga het ook voorlezen het staat als een paal boven water dat het vormen van beleid nooit meer zo zou moeten als afgelopen jaar in datzelfde stuk hebben jullie het over gekissenbis van raadsleden hoe moet ik dat als uh, uh, zandvoort erop uh, opvatten? Dat er niks gebeurt? Of dat we niet daadkrachtig zijn? Of uh, hoe kan je dan uh, zeggen dat, dat er de afgelopen vier jaar niks gebeurd is? Nou. Het staat als een paal boven water dat het beleid nooit meer zo zou moeten zijn. Dat is wel raar als coalitiepartij? En wat vindt het GBZ daarvan? Ja, dat hadden ze beter niet op kunnen schrijven natuurlijk. Maar, dat... nee, maar het gaat mij om de inhoud. Want nee, wat ik het zie gaat nu om via, de inhoud kijk via politiek. Het, het, het, het probleem, het probleem in Zandvoort is gewoon dat er uh, beleid bedacht wordt. Beleid ingezet mm. gaat worden. En dat dan ondertussen in ene, als, als kikkers in, in een sloot, iedereen andere kanten op gaat springen. Dat bedoel je met gekissenbis? Ja. Nou, dat is dat gekissenbis. Er wordt gedraaid. Soms ben ik blij met het draaien. Mm. He, ik, uh, ik heb het al vaker gezegd en gewoon niet openbaar ook. Maar wat mij betreft uh, is, ben ik blij dat het Draaiappel nu een keer gedraaid heeft met het parkeerpleit. Waardoor dus inderdaad de boel he, eraf is. Ik, ik, ik zeg dat ook rustig tegen de leden van het de daar hoor dus dat uh, maakt niet uit maar, uh, maar ja, zo ja. draait men met veel plannen, toch? Ja, goed, is dat niet kijk, frustrerend voor het beleid dat, van Zandvoort? Dat is verschrikkelijk frustrerend. En dat houdt een heleboel dingen weg. En het vertrouwen is inderdaad weg, wat Michel zegt. Um, en dat, dat, nou ja, slapeloze nachten zal ik niet zeggen. Maar, maar het houdt je wel, je wel bezig. Ja. Het houdt je bezig dat, uh, vooral zeg maar, als er zaken dan uh, bij partijen vandaan komen, waar ze het liever niet vandaan zien komen, dan schuift men dat voor dat voor is toch, dat, dat is toch raar, tafel. dat je iets... Iets ziet en die ga ik Cassandra vragen, want die staat natuurlijk uh, te de popelen om actief te worden. Is dat niet raar als je als GBZ een mooi plan hebt? Eh, ik ga hem niet, niet, niet inkoppen, maar er zijn mooie plannen. En uh, uh, in, de, in de reeks die wij hier voeren is iedereen voor een mooi zandvoort en we gaan met z'n allen die kant op en jij levert iets in en vervolgens worden de, uh, de poten om die stoel vandaan gezaagd. Dat is toch raar? Dat is ook een van de redenen waarom ik bij het GBZ heb aangesloten. Doen ze het daar niet? Uh, de, nee, nee ik, ik heb het nog niet kunnen, kunnen bemerken. Dat nou, er even. wordt gedraaid. Maar, Als iets goed is, dan is iets goed. En kan mij, het, het maakt mij echt het uit het maakt uit niet uit wie, wie het dat inbrengt. Komt. Het is toch goed? En, ja, en, en dat, dat, maar daar, gaat, daar zou het om moeten gaan. Ja. En dat maar gebeurt een dus een niet. E, maar heel kort. Ja. Ja, heel kort. Op een bepaald moment. Uh, het beleid wat de VVD voert. Of discussies die bijvoorbeeld over de tram uh, zijn gegaan met de VVD. Dan denk ik, dit is helemaal niet goed. Maar nou, we zijn bijvoorbeeld een paar, maanden, een paar maanden verder. En Jerry Kramer van de VVD. die komt met een motie. Uh, wat, uh, als het gaat over volkshuisvesting. en de Woningbouwcorporatie. Er zo nou, nog dat, is gewoon hartstik, dat is gewoon hartstikke goed. Mm -hmm. Dan zeggen wij als dus GBZ. Jerry, misschien doe je allemaal fout. Maar het is goed. goed. En dan ga je mee. Ja, precies. Wat ik al zei, wat goed ja. is is goed. Wat goed is, is goed. En wat, en wat is, is waar krommer. het vandaan komt, maakt mij niet uit. Wij gaan even de muziekje draaien. en daarna praten we nog even tien minuten door. over het programma. Dat Het is weer rustig. In de tussentijd hebben we een aardig debat gevoerd met uh, meneer Demmers. En die neemt mij kwalijk dat ik een aantal dingen niet vertel. Nou, meneer Demmers, u komt ook nog aan de beurt in het debat. Alleen, u heeft nu een keurige vertegenwoordigste zitten die een aantal uh, slogans heeft verzonnen. Heb ik uit de tweets uh, gehaald. Een eerlijk en consistent beleid. Die was van jou, geloof ik, hè? Financieel. Een financieel, die komt zo nog even. En wat was die andere ook alweer? De, de raad doet niets met de raadkamer. Nee... De, De rekenkamer. Die was niet voor mij. Nee, die oh. was, was voor mij. Die was voor jou? <laughs> ja. Dan wil ik toch naar die van jou. Over het financiële nou, beleid. Nou, ja, ook niet aardig. Maar je komt aange, wel bij terug. Zoals aangegeven ben ik uh, eigenlijk de politiek ingerot ja. sinds het uh, parkeerdebak Dus ja, bijna twee jaar geleden. En dan kom je bij raadsvergaderingen waar de uh, begrotingen worden behandeld. En uh, ja, als, als bewoner, je hebt geen idee waaraan het wordt uitgegeven. En der, ik, ik dacht, nou nu komen de kritische <lacht> vragen. Maar die bleven uit. Die bleven uit. Ik, ik was echt benieuwd van, aan wie wordt dit geld gegeven? Waar gaan de subsidies? Naartoe. En dat staat er dan ja, zo sumier mogelijk. En uh, ik, ik heb inmiddels begrepen dat als je de achterliggende of de achtergrond wil, uh, wil vinden, die, die zijn er wel, maar dan moet je gaan graven. Ik, ik vind dat alle bewoners van Zandvoort en ondernemers het recht hebben om dat gewoon open, het, een, een open beleid, gewoon dat meteen in te zetten. Is dat niet landelijk, dat dat open en bloot te zien is? Ja, het, het, gaat er natuurlijk nou, ja, het, het is natuurlijk wel open en bloot te zien. Maar het is net wat Sandra nou, zegt. Je moet, moet spitten, graven. Je moet Zo bloot is het nou, Maar wat, wat, wat zou je dan, uh, um, als je dat dan roept. Hè, een open en duidelijk financieel beleid. Punt. Dan, dan zou wat ga je ik, daaraan doen? Ik heel graag een uh, begroting voor mij willen zien. En, uh, ja, maar ik, wat dat ook... zou ik ook willen. Maar iemand moet dat aangeven. Dat... Uh, college, wij willen nu een open en duidelijk financieel beleid. Ja, dan... En dat wil ik door dat. Jij moet het aangeven. Ja, nou, precies, precies zo. Dat, uh maar wat, wat, wat, wat stel je dan voor? Een open boek of uh, een financiële verslaglegging? Wat en, en, er een ligt? paar kolommen uh, extra in de begroting. Gewoon een duidelijke financiële begroting? Ja. Maar het dus ja, waarom. Ja, ja waarom, uh, waarom wordt het uitgegeven? Dat kan je vragen in een debat natuurlijk. Toch? Nee, Als je... de, de, de, de waarom vraag is inderdaad in het debat. Het de, is een debat toch? Kijk, op het moment dat je ziet dat er een, een, een X bedrag aan subsidies verdeeld wordt onder bijvoorbeeld sport en scouting mm -hmm. en noem het allemaal maar op. Ja, en je wil daar, uh, je moet daar keuzes in maken. Want helaas we moeten bezuinigen nog steeds. En dat, dat zal helaas volgend jaar nog erger worden. Ja, en dan wil je ook weten van, goh, uh, wat, wat voor bedrag staat er dan ook tegenover? Ik bedoel, stel, hè, fictief gezegd, mm -hmm. je geeft 10.000 euro aan de voetbalvereniging. Mm -hmm. Maar je geeft ook 10.000 euro aan de scouting. Die 10.000 euro van de voetbalvereniging, die moet je eigenlijk over de hoofdjes van alle leden gaan delen. Dan krijg ja. ik een heel andere verhouding als dat ik dat over de scouting doe. Ik wil niet zeggen dat ik allebei die bedragen wil veranderen. Laat ik dat even voorstellen. Het is een getal. Fictief hè? Bedacht. Maar het gaat er wel om dat je dan keuzes moet maken. Bewust bedoende scouting. Maar bewust dat, bedoende voetbal. Dat, dat kun je dus alleen maar doen als je die gegevens hebt. Ja. Je, je het, kunt het, niet ja. kritisch zijn zonder, zonder de achterliggende nee. als gegevens. Jij, uh, als jij zo die politiek binnenrolt. Hè. <laughs> Dit valt zo in. Um, je leest heel veel. Uh, dat gaan we uit de algemene reserve halen. Ja, bah. Dat is ook prachtig. Ja, maar kan jij daar wat mee? Nee. Nou ja, ik, ik, ik weet inmiddels wat het inhoudt. En dat, uh, dat is net zoiets als dat ik elke dag. Maar we hebben elk... toch helemaal geen reserve? Het is toch <laughs> alleen maar. maar... Er schijnt het nog de alleen wel wat te zijn. Er schijnt nog wel wat te zijn. Als je die algemene reserves aanboort. dan maak je volgens mij alleen maar je schulden groter. En dat, dat, dat, ik. dat moeten we niet willen. Alles behalve. Maar ja, toch uh, hoor ik dat heel vaak, Astrid. En, en, en, en ja. uh, er wordt best wel wat uit die... Uh algemene reserves gehaald. Ja, vandaar dat we ook flink onder het niveau uh, geduikeld zijn van wat we eigenlijk zouden moeten hebben. Mm -hmm. Kijk, op het moment dat Wat, wat je schulden, moet je hebben? Um, ongeveer? Kijk, even naar het was Het bedrag was weer veranderd. De schulden, de schulden zijn ongeveer... 55, de schulden zijn ongeveer 55 miljoen euro. De omzet is uh, hier 41 miljoen euro. En je mag niet meer als uh, uh, 85 procent uh, van 85 van je totaal omzet mag je niet de schulden hebben. Wij hebben nu aan de gemeente we hebben een uitkering van 15 miljoen. En we betalen bijna 6 miljoen aan rente. Ja, ja dat is wel heel veel geld. Dat is heel dus goed. dan kan je niet blijven poeren in... Uh, je kan niet blijven roepen. We halen het we halen al al al maar. uit. De, Kijk, de algemene reserve moet je echt uh, dusdanig beschouwen... als wat je zelf thuis ook doet, je noodpotje. Ja. Ja. En nou... Uh, het verkiezingsprogramma, en dat is niet alleen bij jullie... ...maar dat is overal. Ik heb ze nu inmiddels op één na allemaal gelezen. Zijn er zijn natuurlijk wel een aantal zinnen die uh, uh, een beetje een roepen voor het roepen zijn. Doelgericht politiek verantwoordelijkheid nemen. Handelen binnen de wet en regelgeving. Dat moet iedereen. Uh, betrouwbaarheid en integriteit hebben we het al over gehad. Betrokken en bereikbaar zijn voor inwoners van Zandvoort. Hoe doe je dat? Je moet terugbellen als de, als de klanten bellen. Ja, je, je moet openstaan voor het gesprek. Als iemand wat te vertellen heeft, luister ernaar. En zeg niet van ja, ik, ik wil het liever ook... En dat geldt op dit moment voor alle middelen. Niet alleen maar face-to-face uh, ja, -face, zoals het heet. Dat je, als je elkaar in het dorp tegenkomt, maar ook op Facebook. Blijf openstaan. Je is je, je, je, je is, niet vreselijk gevaarlijk om op Facebook politiek te bedrijven? Want er wordt nogal wat heen en weer geflitst over... Dat het, klopt. Het, over en je hoeft het Facebook. niet overal mee eens te zijn... als je maar wel met elkaar in gesplek, ge, gesprek blijft. Nou kwam ik toevallig <laughs> al het woord klootzakken tegen in uh, Facebook... en dat vind ik dan weer niet gepast. Nee, dat is ook niet gepast. Daar ben ik het mee eens. Is dat niet het gevaar van, van, van een open media? Maar iemand kan ook in dorp klootzak tegen je roepen. Dat geef ik gelijk een halve kop. Mm, ik zou het niet doen, maar dat... <laughs> <Nee>. <laughs> maar, maar, wat, wat ik ermee bedoel is... iedereen kan daar maar wat op gooien. En, Absoluut. Uh, dat klopt. Die en die heeft dat weer gezegd. En dan kan je heel veel geld worden in. in, in maar het voeren. is vaak ook, ook uit, uit frustratie. Mensen, maar dan kan je uh, toch beter uh, uh, naar het spreekuur van de GBZ komen, bijvoorbeeld? Dat, dat zou ook kunnen. Maar ik, ik, ga, niet, ik ga geen Facebook-discussie uit de weg. Als iemand mij iets heel nodig wil vertellen over Facebook... En die, Wat 300.000 anderen ook lezen? V, vind ik prima. Okay. Maar ik blijf wel in gesprek. En ik, mm -hmm. Nou ja... Ik, ik denk dat uh, iedereen netjes uh, ja, moet blijven. En is dat dan een reden om bijvoorbeeld iemand uit te nodigen en uh, te zeggen van... joh, weet je, dit is Facebook, uh, dit, dit, dit gaat natuurlijk uh, een beetje te ver. Laten we eens met elkaar contact opnemen en laten we er eens Dat eens zou ik me zo voor eens, kunnen stellen, uh, uh, ja, dat want dan, dat zo dan gebeurt. dan bereik je echt wel iets. Maar uh, niet, niet ver weg blijven waar de bevolking zich bevindt. Maar is het mm -hmm. niet zo dat het tegen de verkiezingsperiode... Uh, iedereen juist dan heel actief wordt... en dan is het die verkiezingen die zijn, die zijn geweest... en daarna stort het weer in, in mijn gevoel. Hey, als, als, nou, dat is ik, wat denk, je wel mensen Ik denk niet dat zegt, dat he? voor ons geldt. Wij zijn nee. vrij actief. Okay. En uh, ook, al, ook al een tijdje, dus dat is niet alleen maar in... Uh, al 30 jaar. Uh, uh, <laughs> wij zijn al 30 jaar actief actieve politieke partij <laughs> Ik, ik iets Zandvoort. minder. De <laughs> al 30 jaar. Maar op ja. Facebook nog niet zo lang. Dat nee, zo nee, nee. Maar goed, laten we het Facebook voor wat het is... Ik kom bij wonen in Zandvoort. En daar kom ik ook allemaal weer zinnen tegen. Uh, passende woonruimte voor iedereen van jong tot oud. Nou, die kan je ook inkoppen over startersleningen enzovoort. Maar we hebben geen geld, heb ik vorige week gehoord. Dus daar moet geld voor komen. Bestemmingsplannen moeten onze dorpsidentiteit beschermen. Wat bedoelt u daarmee? Ja, ik weet Zo moeilijk is die niet. Nou, de, de, in, Nee, ik, ik ben wel... Nou, do... Het gaat over woningen Heb je Het bestemmingsplan ja, maar... moet onze dorpsidentiteit... Het is zo helder. Ik bedoel, uh, we moeten zorgen dat we geen hoogbouw in het centrum krijgen. We moeten gewoon zorgen dat we geen hoogbouw aan de boulevard maar krijgen. Maar is dat een dorpsidentiteit? Ik vind van wel. Een dorpsidentiteit is, absoluut... is voor mij een visserswoning. Dan nou, laat ik me zien wat mijn dorp is. Ook, uh, maar met nieuwe en bestemmingsplannen uh, ik, uh, ga je wil, over hoogbouw uh, praten. We hadden heel graag gezien dat louis Davidskeren een andere vorm gebouwd zou ja. zijn... waarbij die Zandvoortse identiteit een beetje naar boven mm -hmm. komt. Ik besef dat de balustrades, zoals het zeg maar, op de Halemstraat. dat die financieel misschien niet haalbaar zijn. Maar je kunt wel net alsof. Ja. Hè, dus een beetje dat sfeertje terughalen. Gebruik andere stenen. Ja, maar ja, de dat... identiteit okay. van het dorpse... Dat moet er blijven. Ik bedoel, als wij uh, midden op stel bedraad, Een gigantisch hoog gebouw krijgen. Ja, sorry, maar daar ben ik het niet mee eens. Want dat past nee. niet in een dorp. Het is een kleinschalig menselijke maat. Hij is voor mij nu duidelijk, meneer Nemmers. <laughs> um, ik heb er nog één. Wij vinden dat er meer bij elke levensfase passende woningen moeten worden gebouwd. Om dit uit te voeren moeten de gemeente. Dat zijn wij dus. Hiervoor dwingende afspraken ma met, maken met de woningcoöperatie. Ja. Nou is er de afgelopen weken nogal wat gedonder over die uh, afspraken. Loopt dat nog? Uh, moet daar nog wat gebeuren? Uh, hebben we niet genoeg van dit soort uh, woningen? Uh, ja. Kijk, ten eerste, ja, het loopt nog. Hè, de de nee. houden moet nog steeds terug voor de prestatieafspraken bij de KEI. Dat is punt 1. En punt 2, uh, inderdaad bij nieuwbouw... want dat is natuurlijk het enige waar, waarbij je dat kunt toepassen... Mm -hmm. moet je wel kijken dat je woningen bouwt... Uh, die wat langduriger door één en dezelfde persoon gebruikt kunnen worden. Het is natuurlijk hartstikke leuk om één te maken. Maar uiteindelijk, hè, uh, Jantje gaat samenwonen met... Uh, iemand en er komt een kindje, ja dan houdt het helemaal op in de eenkamerwoning. Ja, dan zou je moeten door kunnen stromen en ja. daar ligt ook nog een ja, wel een probleem er is maar kijk, eenkamerwoningen, ja, zijn over het algemeen toch te klein. Dus je kunt beter uh, twee of zelfs ik hoor klas laatst in de krant dat er toch heel veel vraag is... naar driekamerwoningen, ook bij senioren. Ja, in een driekamerwoning is natuurlijk een prachtige starterswoning. Ja. En tevens. Is, is, is, ik, ik zie jou ademhalen. Nou, nee, ik, ik, ik wil voornamelijk ook uh, benadrukken... dat er meer naar de demografie moet worden gekeken. Hoeveel uh, ouderen hebben wij bijvoorbeeld over 20 jaar? Zijn wij daarop voorbereid qua woningen? Hoeveel gezinnen zijn er over 20 jaar? Hoe gaat die doorstroming plaatsvinden? En niet alleen, wat gaan we de komende vier jaar doen? We moeten... Iets verder ja, en kijken. Wat, wat heb je nu, maar niet alleen maar in de toekomst... maar wat heb je nu, zeg maar, aan woningen... voor bijvoorbeeld mensen... er wonen heel veel mensen hier... Uh, ik werk in een wijkverpleging, dus ik zie dat... Uh, oudere mensen die in een woning wonen... waarvan ik denk, nou... Zo zonde, daar moeten gewoon gezinnen in komen. Maar wat is het alternatief ja, voor die mensen? Inderdaad, dat is een hele goede vraag. Ja, want ik ja, zou mij heel veel kleiner en duurder. Maar goed, daar is nu dat, het dat, nieuwe plan voor. Dat is een nieuw plan voor. Ja, dat, dat gaat dus naar de dat, uh, kei en dat komt dan weer bij jullie terug. En dan ja, gaan we daar weer op schieten met z'n allen. Klein. Nee, maar dan, wat Astrid zegt, dan zou je misschien die kant op moeten gaan bouwen. Dat weet ik niet. Ja, dat gewoon woningen uh, meervoudig gebruikt kunnen worden. Ik heb nog een heleboel rode zin, hoor. <laughs> oh jee. <laughs> um, Hoeveel tijd hebben we nog dan? Nog vijf minuten. Oh. Dus graag korte antwoorden. De Zandvoortse Musea en gebouwde krocht hebben een toegevoegde culturele waarde. Waarbij extra activiteit uitgebreid moeten worden om hun bestaansrecht te verzekeren. Zo is dat. En ik heb het er met jou al een paar keer over gehad. En nu ook voor van jou graag horen. Ik zie hier niet. Ja. De krocht moet blijven. Dat staat er, dat moet er wel staan. Ja? Dat moet okay. wel zo gelezen is dat worden. Duidelijk. De krocht moet blijven. Want dan is, dan is, dat standpunt is duidelijk. Dan is er ergens in de reserve 1,2 miljoen gereserveerd. Gaat het GBZ daar actief wat aan doen? Gaat het GBZ tegen het college zeggen... ik wil jullie een bouwplan zien? Dan moet je eerst de keuze maken. De, de keuze is net door Sandra gemaakt. De krocht blijft bestaan. Nee, de krocht blijft bestaan, absoluut. Maar gaat er, ook, uh, gaat er iets van uit van het GBZ... dat je het college uh, op het spoor zet... of dwingt daar iets mee te doen? Maak een bouwplan... Uh, Gaan jullie daar wat mee doen? Uh, daar zullen we zeker wat mee gaan doen. Dat hebben we in het verleden ook al gedaan. En uh, ik moet ook zeggen, bij de laatste begroting... hebben we inderdaad uh, nou ja, hè, toch weer weten te bewerkstelligen... dat de boel uh, nog eventjes uitgesteld wordt, enzovoort, enzovoort. Hmm. En ja, uh, nee, goed, uh, hopen dat het geen afstel wordt. Maar ja, er zijn natuurlijk bepaalde zaken die daarin meespelen. En je kunt wel zeggen, we gaan nu verbouwen... Maar dat plan kan je toch indienen? Dat plan, dat, dat kan ingediend worden. Ga je dat ook indienen? Dat heeft dus weer te oh, dat, maken met en, de en zaken ik, ik die, er, die... die er als een rand bij komen. Dat is, dat is het probleem een beetje. Wat mijn probleem Kijk, wat een beetje is... Wat het het Museum betreft, hebben wij iets van... Dat kun je inderdaad uitbreiden met horecaactiviteiten bijvoorbeeld... He, waardoor mensen ja. daar een kopje koffie gaan drinken. En denken, hé, hey, leuk, oh, museum. Ga er ook even het museum in. We dwalen van de krocht af naar het museum. Ja. En daar wou ik het expres niet over hebben. Even door. die. Want ik wil toch naar die krocht. Want ik lees die krant ook. En ik lees ook de, uh, uh, de politieke verslaglegging En alle, alle partijprogramma's. En daar wordt nogal... Uh, uh, iedereen vindt het wel goed. Dat die krocht blijft. Maar ik mis de, act de activiteit omdat. Uit te voeren. En we weten, we weten allemaal dat er geld gereserveerd is, ja. maar er gebeurt dus niks. Totdat er één wethouder roept: je moet die zaak verkopen, en dan is uh, zandvoort te klein. En dan lees ik in alle verkiezingsprogramma's op 1A dat de krog moet blijven. Ik verwacht daadkracht, dames. Eerst de keuze maken. Ga je, nee. vet, ga je twee dingen in de lucht houden. Dat betekent de blauwe tram en de krocht. Nee, ik wil, ik wil niet, meneer Demmers. Ik wil niet naar allerlei andere dingen. Ik wil het puur over de krocht hebben. Dan moet je kiezen voor de krocht. Nou, dat, zijn... hebben jullie, dat hebben jullie gedaan. Want ja, dat heb ik, dat ik net van Sandra gehoord. Dat Dan moet je Goed. iets anders laten vallen. Dat, die het gaat niet over iets anders laten vallen. Het ging heel even over de krocht. En... Uh, ik heb uh, van jullie weer gehoord dat jullie de klok willen laten bestaan. Dus ik verwacht gewoon daadkracht en een plan. Als jullie uh, mee blijven uh, alles, regeren alles. in Zandvoort. En dat is wel verwachtbaar. Uh, de bereikbaarheid van Zandvoort blijft een groot aandachtspunt. Wij zullen blijven strijden, dat vind ik een hele mooie titel, om dit te verbeteren. Hoe dan? Hoe dan? Ja. Uh, nou, ten, ja, ten eerste zul je het uh, nog steeds... Uh, kijk, er is een, een, een overlegorgaan. Om dus inderdaad de verkeerssituatie richting Zandvoort te verbeteren. Ik geloof dat het op het moment niet zo heel erg actief is. Dus daar zullen we weer leven in moeten blazen. Ja. En uh, ja, de, no ja de bottleneck zit gewoon in Haarlem en in Heemstede. Mm -hmm. En daar moet je omheen kunnen gaan. En om het is heel simpel. Uh, de Oost-West-Verbinding is minder van belang, blijkbaar, dan Noord-Zuid. Mm -hmm. Dus de verkeerslichten die staan bijvoorbeeld richting Hillegom... afgesteld langer op groen dan richting Zandvoort. Ja, Dat moet gewoon veel dynamischer. Maar dat is toch wat overleg? Ook dynamisch zijn eh, met, met parkeerplaatsen. Eh, dus er zijn een heleboel dingen met die, met die doorstroming te kunnen verbeteren. Eh, wat er eh, ook bijvoorbeeld mogelijk zou zijn op de boulevard Banaar... is die middengeleiding weghalen. Het is namelijk breed genoeg. Als je die middengeleiding weghaalt, dan kun je er drie rijstroken kwijt. En ja, die kun je dan zodanig maken dat je het op het ene moment twee erin en twee eruit doet. Dat zijn allemaal mogelijkheden. Dat plan, je moet wel willen. Dat plan is al een keer uh, uitgevoerd op de zeeweg. Eén heen, drie heen en terug. Nee, dat is de busbaan bedoel jij. Dat bottelde, ja. bij de rotonde, bij de pannenboekhuizen natuurlijk. Dat, dat zul je de altijd hebben. Maar goed, kijk, op het moment dat je dus inderdaad uh, toch kunt bewerkstelligen dat er wat vlotter eruit gereden kan worden... Ja, de zeeweg zelf is ook twee rijstroken. Ja, je hebt even bij Bloemendaal ja. dat je terug moet naar één. Maar ook dat is natuurlijk weer op te lossen. Maar ja, die, die, die, willen, maar die, die, bottle, die bottleneck die blijft daar ja. natuurlijk wel zitten. Je zou eigenlijk een hele mooie tunnel aan ja. de randweg moeten ik, graven. Maar... Ik heb het wel eerlijk okay. gezegd. De Haarlem en Heemsteden hebben het erover dat, we, dat ze last hebben van ons. Ja. En ik blijf zeggen, ja, wij kunnen er ook niks aan doen. Dat we acht uur nee, liggen. Nee, nee, nee. Ze kunnen nu in de mobiliteitsfonds vol met z'n allen... Uh, daar uh, komen we misschien in, in een debat nog wel eens op terug. Het is de tijd om uh, een beetje af te sluiten. Want Classic Concert uh, gaat ook zo uh, beginnen. Ik heb nog wel uh, twee vragen. Eén aan jou en één aan jou. Zien de mensen dat ook? Nee, die ja, zien ja, dat ja, niet. Jij uh, uh, ja, gaat de politiek in. Uh, je hebt alles gelezen. Is er voor jou een, een, een uitdaging? Die is er sowieso al? Maar zie jij daar straks resultaat in over vier jaar? Laten we dat hopen, anders, anders zou ik er niet aan beginnen. Nee, dus je gaat met uh, zeer positieve zin de politiek. Ik ben altijd zeer positief. Oké, okay, dan hou ik van positieve mensen. Ik heb er nog één, en die is voor Astrid want die zit natuurlijk al wat langer bij deze partij. Um, er wordt gekissenbist, er wordt gedaan in die coalitie. Er zijn lui die weglopen, uh, lui die trekken zich terug. Ja, uh, ja. In 2002, ga heel ver terug. Uh, hadden jullie een coalitie met het Gbz, vier zetels, uh, CDA, drie zetels en wie was die Oudere andere? oude partij. Is dat een nieuwe optie? Nee, Want... nou, ik ga niet op voorhand dingen uitsluiten. Nee? Ik maar ga ook niet op jullie voorhand toen, uitspreken. Hoe hebben jullie toen Wat wij Gep? zouden willen. Dus uh, ja, dat alles staat open. Het, het is inderdaad een combinatie van de verkiezingsprogrammas bij elkaar en natuurlijk het verleden wat je daarin meent. Ik ga zo ver terug, omdat ik je nu ga vragen: wat vind je van deze coalitie? ...van de huidige coalitie. Ja, dat, dat werkt niet. Kijk, als je een, een 5-2-2-verhouding hebt... Dan, ...dan is natuurlijk... Ja, ...degene met vijf zetels... ...is eigenlijk regent. Mm -hmm, ja, oké. Okay. Nou, we zullen het af moeten wachten. Uh, 19 maart zijn de verkiezingen. We gaan elkaar zeker nog hiervoor uh, spreken... ...om de kiezers te laten merken wat GBZ ervan vindt. Met of zonder bril. Ik dank jullie hartelijk voor je komst. Dankjewel. Muziekje, om tot rust te komen na deze politieke heftigheid, Johan. Aangeschoten Johan uh, Beerpoot van Classic Concert, welkom. Ja, dankjewel. Er uh, gaat morgen weer van alles Goeien gebeuren, morgen. hè? Ja, ja, ja, ja. Het is weer tijd voor ons maandelijkse concert, hè. En uh, dat blijven we trouw voorzetten. Dus uh, we hebben morgen... Ja, ik, ik las jullie, uh, jullie poster. Ik denk, het Hooglands... Ja, en ik moest gelijk uit het hotel denken. Ja. Ik denk, wat is dit nu toch weer? Ja, Maar ook Heine Hoogland. 12 heeft er ook niks mee te maken. Nee. Ik, ik weet ook niet hoe ze aan die naam komen, maar uh, het zijn uh, vier uh, jonge mensen die uh, professionele muzici zijn, die ook allemaal een conservatoriumopleiding hebben voltooid. Uh, enkele daarvan geven nu zelf weer les aan uh, jonge muzici. Dus uh, je toch ook weer ja, netjes toch over de mars ja. En uh, die hebben ze voor het eerst in het programma, maar het uh, ziet er goed uit. En het programma dat is... Uh... Het, uh, het programma is van drie uh, kanjers van componisten. Mozart Bach in Beethoven. Ik ja, vind niet te kleins uit te nee, komen. Nee, nee, nee, nee, nee. Dus uh, als we het doen, doen we het goed. Maar ah, dat, dat zijn wij uh, niet anders gewend van de Nee, nee we, we blijven ons best doen hoor. En uh, ondanks uh, de gecoupeerde subsidie weten we het nog steeds te redden. Ah, maar dan en dan komt er en blijven vijf, we drijven. Voor die 5 euro die ze nu ja. moeten betalen. Nee, nou ja, inderdaad. Laten uh, uh, we krijgen, uh, niet te veel over het geld hebben. Want nee, nee, nee. Dat Hoe kon... zijn deze mensen bij elkaar gekomen? Ja, hoe, hoe komen die bij elkaar? Ze waren eerst met z'n drieën. Nu is er dan sinds... Uh, ze zijn pas trouwens in 2012 opgericht als trio... En pas vorig jaar is de vierde, de altviolist erbij gekomen. Um, omdat er natuurlijk toch ook een heleboel stukken voor kwartetten geschreven zijn en niet alleen maar voor trio's. En het heeft nu ook meer body. En je zult het, ik heb wat meegebracht. Mm -hmm. Zul je dat willen draaien, dan zul je het ook horen. Dat is uh, gewoon leuk in het gehoor liggende muziek. Van Mozart in dit geval. Dat is natuurlijk altijd wel lekker. Uh, mm -hmm. We gaan een easy listening is, maar. Ja, luister, luister uh, maar. De, luister de, maar de, ja. Kun voor een ja. stukje Dat is wel erg uh, easy listening, Johan. Dit. Ik heb, <laughs> ik heb hem toch echt gedraaid? <laughs> ja, mee. ja, ja, ja. Nou, blijf rustig. Trek 9, hè? Ja. Een hele rustige trek 9. Ja. ja, als de heer het nog even blijft nou, proberen, goed, dan kunnen okay. we nog uh, ja. een beetje door... Uh, maar het, over, is de, uh, kijk, vorige, vorige het is, kijk, vorige maand hadden we dat grote orkest van Heemstede Philharmonisch ja. En ja. dat vult dan de kerk. Hoe was de opkomst daarbij eigenlijk? Ja, heel goed. Omdat je ja. toen over... Uh, ja. Ja, we hadden een heel goed bezette kerk. Ja hoor, echt. En uh, het Heemstede neemt zelf natuurlijk ook wat supporters mee. Ja, zover ja, is het niet weggekomen. Ja, elke troep toch? Ja, precies. precies. En, uh, maar uh, ook dit zijn maar vier mensen. Je zou zeggen ja, in die grote kerk. Maar we hebben een akoestiek. Dus, uh, daar hebben we zelf nooit wat aan gedaan. Maar die is er gewoon. Die is echt gewoon. Ja. Uh, dat, of je nou één viool speelt, of een kwartet, of een compleet orkest. Daar komt hij. Ja, dan luister even. Kijk, dat huppelt toch lekker? Dit was een voorproefje voor morgen en uh, er staan er vier uh, solisten op en die maken dat samen het Hooglandse Ensemble. Ja. Um, wat doen ze allemaal? Uh, we hebben een fluitiste en een violiste en een altvioliste, want dat moet je altijd scheiden, hè? viool, eerste, tweede viool en altviool. En uh, één man zit erbij en die speelt cello, maar dat is ook het grootste instrument, vooruit maar. Maar ook al is dit natuurlijk een klein ensemble... door de akoestiek die wij in onze kerk gelukkig hebben... en die hebben we cadeau erbij gekregen... Ja, dat, dat zeg je wel, klinkt echt. het toch echt fantastisch ook. Die, die en heb je in, in de Agatha kerk ook. Zou de bouwer daar ooit over nagedacht hebben? Ik betwijfel het. Ik, ik, ik vraag nee, me dat dan wel eens Het nee, nee. komt er niet uit de loon. <coughs> nee. En je zou zeggen, die, uh, die klanken die verdwijnen in het gewelf. Helemaal bovenaan. En ja. er zit niemand. Ja. Maar nee, die, die, die klanken vullen gewoon de kerk. Ik heb het al eerder gezegd, als er één pianist is... die een recital geeft... dan bij het proefspelen komt hij tot ontdekking... dat hij niet te hard moet rammen op zijn piano. Want dan krijgt weinig. hij zelf de galm voor zijn kiezen. Dus, dus je moet je een beetje toch. inhouden... omdat die akoestiek zo goed is. Ja, is het nou, we zijn mooi. we alleen maar blij mee natuurlijk. Nou, er zijn hele studies over akoestiek. Er worden gebouwen neergezet op akoestiek... die helemaal berekend. zijn. Ja, ja. ja, ja. Hier worden twee kerken neergezet... en die hebben dat gewoon. Ja, ja. Oh, dat ja van huis uit. Huis, ja. Ja. Ja. Goed, ja, ja. Johan, morgen... Ja, het uh, is. Uh, vaste, om drie uur beginnen we. Ja, dat is ook. En, en het kost nog steeds vijf euro. We kennen geen inflatie. En je moet op tijd komen en, voor de kussentjes. En om, ja, voor de kussentjes moet je op tijd zijn. Of meenemen. Of meenemen. Of zou meenemen. Ja. Of meenemen in een rugtasje. ja, precies. En heb, heb je eigen kussentje? Ik heb eigen kussentje. Ja hoor. En dan leg ik mijn rugtasje ja, met mijn kussentje Prima, kussentje joh. neer. En dan zit ik ja, ja, een hele goede tip aan uh, andere ja, mensen. Ja. Uh, ja. Half drie ja. gaat de kerk open. Dus dan mogen ze er al in. En dan liggen de kussentjes er allemaal nog. Dus uh, en we gaan er weer wat moois van maken. Ja. Goed, uh, bedankt. Ik hoop weer dat de kerk gevuld wordt. Uh, wij gaan uh, een beetje door met de agenda gelijk maar. Hè? Ja, Want we dus, hebben een uh, vette agenda. Oké, graag een hele boel voor die agenda. Ja, precies. Uh, het begint uh, vanavond al. Ja. Er moet gedanst worden in de krocht bij Rob Dolderman. Om half negen ben je daar welkom om een gezellige dansavond te doen. Ja. Ja. En dan uh, morgen hebben we natuurlijk uh, classic concerts in de kerk. In de protestantse kerk hier op het Kerkplein. En uh, dan is er, uh, spintags om vier uur, is er ook nog live jazz met Adam Spoor in het Wapen van Zandvoort. Dus je kan van de een naar de ander lopen. Absoluut. En als je dan toch bezig bent, uh, moet je eigenlijk morgen al beginnen. kan je naar uh, de krocht. Daar is de Zandvoortse rommelmarkt en die is van tien tot. 4. Ja, altijd leuk. En je kunt natuurlijk ook uh, de 10.000 stappen doen uh, op zondag. Daar uh, moet je nog wel even je voor aanmelden, geloof ik. Uh, telefoonnummer 5740116. Ik dacht, ja, ja, en de start is bij de oude halt over de eerste spoorbomen. Volgens mij verzamelt men daar om 10 uur. En dan, en dan, dan wordt er je, gewandeld. En dan kan je meestappen. En dan kun je dus s'avonds op 16 februari om half... 8, uh, dat klopt volgens mij uh, niet. De filmclub zit toch op woensdag en niet op zaterdag? Nee, maar misschien is dat een uitzondering. Ik zou even bellen als ja. je uh, dat wil uh, weten. Ja. 19 februari is de cursus onder leiding van Gerard Scholten, want die is het zelf ook geworden. Ja. Hoe word ik boswachter? Ja, ja, ja, ja. En dat is voor jongens en meisjes tussen de 8 en 12 jaar, maar je moet je wel opgeven, want Gerard heeft een uh, best wel veel plek, maar op een gegeven moment zit hij ook vol. Dus bel 608 7595. Ja. 608 7595. En dan aanstaande dinsdag, dan is er weer de sjoelkampioenschappen. En in dit geval is het men only. Dan, dan mag jij niet komen, hè? Nee, jawel, je mag komen. Je mag joelen. Je mag niet sjoelen, maar wel joelen. Nee, je mag komen joelen bij Café Koperom. Heb jij meegedaan met de dames? Nee, want ik heb een Poolse <laughs> uh, uh, blessure. Dus ik mocht deze keer van mezelf niet meedoen. Oké, okay, nou, het is uh, de ene keer komen de dames. De andere keer komen de heren. En de 21ste is het dus voor de heren. En, en daarna de is de battle, battle of, of the, the Sexes. Ja, die is echt ook heel geweldig daar. Goed, dan begint natuurlijk zaterdag de Kids Adventure Week. Waar we het ruim over gehad hebben. Uh, mocht je daar er wat meer van willen weten. Dan zal je even naar de VVV moeten wandelen. En dan kan je een folder ophalen en een polsbandje. Ja, en dan hebben we nog iets leuks. Er worden namelijk breikunstenaars gevraagd. Op de breiklub bij Ook Zandvoort. Dus dat is bij het, uh, bij het pluspunt. En uh, daar kun je 20 februari kun je van 2 tot 4 kun je breiden breien voor het goede doel. Dus neem contact op met de pluspunt. En dan zullen ze je daar alles vertellen. Ja, in, het, uh, in hetzelfde pluspunt is een expositie Oude Meesters uh, door Henk van den Berg tot eind maart. Dus als je er dan toch bent... ga er een keer heen. En het is altijd leuk om daar... Uh, een rondje te lopen, want er hangt altijd wel wat... wat te zien is. Ja. En dan in de Kerk komt uh, aankomende zomer... weer een expositie. En men zoekt kunstenaars daarvoor. Het thema deze keer is... delen, geven en nemen. En men kan zich aanmelden... tot begin maart... Uh, via een e-mailadres. En dat is nijhuis.nl en dan uh, wordt er natuurlijk ook woensdag weer voorgelezen aan kinderen tussen 4 en 7 in de Zandvoortse bibliotheek. Uh, van drie tot half vier. Als je een boek meeneemt, dan wordt daaruit voortgelezen. Het is gratis voor leden van de bibliotheek. En voor niet leden ook. Dus ja. iedereen mag komen. En dan is er nog het inloopspreekuur Visio. Dat is ook gratis bij de bibliotheek op woensdag. 5 februari, uh, 5 maart en 2 april. Visio ondersteunt slechtziende en blinde mensen bij vragen over leven, wonen, werken met visuele beperking. Ja, dan zijn er natuurlijk ook nog twee markten. Ja. Eén op woensdag, die gaat uh, verhuizen in uh, maart. Dat ja. is misschien uh, dat wordt misschien iets uitgesteld omdat daar, daar moet wat elektriciteit aangelegd worden. En er is natuurlijk de biologische markt, die is ook weer begonnen. Het was wel nat hoor, de biologische markt afgelopen donderdag. Ja, ja, ja, ja, ja, dat klopt. Ja. Ik, ik wil nog even terugkomen op wat ik toen straks gezegd heb ja. bij Lana over het weer het weer leuk is. De almanak komt erbij. De Almana komt erbij. En het probleem met weersvoorspellingen is dat je er nooit zeker van bent dat ze altijd verkeerd zijn. Dus denk daar maar Nou, dat is nou. wel een hele dubbele dit hoor. Maar ik ben het met Lana eens. Ik kijk ook smorgens naar buiten en dan zie ik dat het voorlopig ja, mooi weer blijft. Of ik zie opstapelende wolken. Ehm... Um. Het uh, medium buienradar is maar iets te makkelijk. Ja, precies. Maar goed, ook even de herhaling van ja. dit programma. Dat is op donderdag van 8 tot 10 uh, op de plaatselijke radio. Uh, of je kunt het uh, bij de televisie, uh, bij, uh, op het plaatselijke televisiekanaal, kun je dat dus, uh, beluisteren. En je kunt ook naar uitzending gemist gaan. naar. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.